Dit is Radio 1 BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit Amsterdam. Vanuit het College Hotel hier. En elke week interview ik hier iemand in een hotelkamer die even tot rust mag komen in die kamer. Even tot bezinning. En in de overnachting hebben wij ook graag mensen uit het bedrijfsleven, de top van het bedrijfsleven. En dit interview van vandaag is al heel lang ingepland. Maar plotseling wordt het heel erg actueel. Want we hebben ja, de topvrouw van de grootste vervoerder van Nederland. Zij is uh, de directeur van NS Reizigers. Ik heb het over Ingrid Thijssen En ik ben heel erg benieuwd hoe zij de afgelopen dagen heeft beleefd... met die sneeuw en met die problemen op het spoor. Ze staat hier hopelijk uh, achter de deur van Kamer 108. Ik klop op de deur. Oh, de deur gaat open. Goedenavond. Goedenavond, ik ben Patrick. Hoi, Ingrid Thijssen. Dag Ingrid. Ja, ik, hoor, ik luisterde net live naar uh, het Oog op Morgen. Ja. En uh, die zei je van, nou, uh, als ze het maar gehaald heeft, uh, als ze niet zonder vertraging uh, in die kamer is terechtgekomen. Ja. Hoe vaak moet je die grapjes aanhoren? Ach, ja, dat hoort erbij uh, als je bij de Nederlandse spoorwegen werkt. En uh, uh, nou, Gelukkig reed mijn trein keurig uh, op tijd. Ik had wel in alle eerlijkheid, uh, was ik wel wat eerder van huis gegaan. Ja? Voor de zekerheid. En hoe was het in de trein? Um, nou, eigenlijk uh, prima. Ik vond het op het perron uh, wel koud. En dan zag ik ook uh, een hoop hardwerkende collega's... Uh, uh, waarvan ik weet, ook uit ervaring, dat die het ook heel koud hebben. Maar die uh, heel erg hun best deden om onze reizigers goed te woord te staan. En waarom dacht je, ik ga toch even een treintje eerder nemen? Nou, omdat het natuurlijk uh, veel storingen zijn de afgelopen dagen op het spoor. Ik bedoel, daar... Uh, en dan zeg ik het nog, uh, druk ik het nog zachtjes uit. Um, en ik wist dat zeg maar, de, de treinen rond Utrecht uh, gelukkig uh, vanavond... Uh, in ieder geval de treinen die we willen rijden, vrij goed rijden. Maar ProRe heeft ook aangegeven dat, uh, nou, dat ze toch rekening houden met steeds storingen. Dus je weet maar nooit. Um, eventjes uh, terug naar de dag van gisteren. Want ja, dat was nogal een bijzondere dag, denk ik. Hoe... hoe... Ben je die dag doorgekomen? Hoe vaak gaat de telefoon? Wat gebeurt er precies? God, dat is wel heel moeilijk om dat even heel kort, uh, heel kort ja, te vertellen. Ja, mag <laughs> ik, ben, ik ben echt benieuwd. Want ja, ja, je begint aan de dag en ja. je denkt bij jezelf... nou, dit is een ja. leuke dag. Ja. ja. Nou, kijk, we, hebben natuurlijk, um, we wisten natuurlijk al een tijdje... dat er vrijdag sneeuw zou komen. Dus uh, samen met ProRail volgen we de weersvoorspelling natuurlijk uh, minutieus. We hebben natuurlijk In de voorbereiding van de winter hebben we ook um, alternatieve dienstregelingen hebben we klaar liggen. Um, als je die gaat rijden kun je storingen wat beter opvangen. Um, we hebben tot uh, donderdagavond heel laat ook met meteorologen gezeten... om te kijken wat er vrijdag uh, zou gaan gebeuren. En op basis van, uh, van hun voorspellingen... Hebben we toen gekozen voor niet de dienstregelingen alvast preventief aan te passen. Maar wel natuurlijk allerlei maatregelen daar omheen te nemen. He, Progel heeft bijvoorbeeld ook heel veel monteurs alvast uh, nou ja, stand-by gezet buiten. Um, nou, dan wordt het uh, vrijdagochtend. Dan, uh, nou, dan is het ochtends vroeg, word je, uh, nou hoe zal ik het zeggen. Nieuwsgierig is denk ik een eufemisme. Ik word je wakker van, nou uh, hoe is het? En uh, nou, meteen contact natuurlijk uh, met de mensen van, uh, van de operatie. Dit is ochtends vroeg. Dit dus is ochtends heel vroeg, vrijdag. Acht. Ja, zoiets nogal wat eerder. Ja. En um, nou, dan geven ze aan van... Goh, um, uh, Ingrid, uh, de weersvoorspelling nu actueel... is toch echt nog wel weer aanzienlijk anders dan gisteren. Dus um, er wordt bijvoorbeeld veel meer sneeuw verwacht. En hij komt ook juist niet in het noordoosten, maar hij komt in de Randstad... Um, dus we zijn ons daarop aan het voorbereiden... en we gaan uh, waarschijnlijk toch alsnog de dienstregeling uh, aanpassen... vanaf uh, het moment dat uh, de sneeuw over gaat komen in de Randstad. Nou, Vanaf dat moment uh, lopen alle voorbereidingen daarvoor. Maar ben je dan al gespannen? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Um, je, bent, uh, je bent vooral heel erg alert. Um, want het zijn, ja, weet je, het zijn, het zijn belang, belangrijke beslissingen... Die je moet nemen vanuit, ja, het is toch een grote verantwoordelijkheid voor heel veel reizigers. En wat was de belangrijkste beslissing gisteren? Wat was de belangrijkste beslissing gisteren? Um, even denken. Um, uiteindelijk was dat, denk ik, uh, als ik terugkijk, om. Uh, s ochtends inderdaad te beslissen om de dienstregeling aan te passen. Um, en daar vervolgens natuurlijk ook uh, onze klanten via sms-alert op, uh, op te wijzen. Zodat ze in ieder geval wisten waar ze aan toe waren. Um, want je weet ook in, in zo'n situatie... je weet altijd dat Nederland met argusogen zit te kijken... net als naar weerwaarschuwingen van het KNMI... of waarschuwingen voor, voor um, problemen op de weg van de ANWB. Ook van ja, weet je, je weet ook dat het aanpassen van een dienstregeling... uiteindelijk ook uh, vervelend is voor reizigers omdat er dan minder treinen gaan rijden. Alleen het is een duivels dilemma, want je doet het ook om te proberen uh, te zorgen dat als er dan storingen komen, uh, dat je wat minder treinen rijdt, waardoor er wat lucht in de dienstregeling zit, uh, waardoor je storingen beter op kunt vangen. Want je moet je voorstellen, uh, Nederland heeft het, uh, heeft het drukste spoor ter wereld, het volste spoor. En uh, NS rijdt daar voor onze reizigers een dienstregeling op die uh, zorgt ervoor dat 80% van onze klanten een rechtstreeks verbinding heeft. En als je moet overstappen, is die gemiddeld 2,5 minuut. Maar dat betekent ook dat het heel vol is en heel ingewikkeld. En als er dan uh, een storing ontstaat... heb je uh, een risico op nou, filevorming op het spoor, maar ook op een olievlekwerking. Als ik het kort zeg, als het goed werkt, werkt het prima... Dan is iedereen kan bijna zonder overstappen. En met als ze moeten ja. overstappen kort, ja. dan gaat het goed. Maar als het, als het ergens misgaat, dan gaat het ook goed mis. Ja, natuurlijk niet bij één of twee storingen. Maar als, je, als er de ene na de andere storing is, en zeker als die op cruciale plekken is. Ja, want daar waren we gebleven. Je ging vertellen hoe het was gisteren. Ja. Want, want ja. dan gaat het sneeuw op een gegeven moment. Ja, dan begint het sneeuwen. En, en wat we zagen was dat eigenlijk meteen uh, de ene na de andere wisselstoring, zijnstoring, maar met name wisselstoringen. Um, en um, uh, da, dan, ja, dan zie je inderdaad um, de mensen die de, de coördineren, die werken zich dan uh, nou, met snot voor de ogen, zou ik bijna zeggen... Um, om te zorgen dat, dat die problemen die dan ontstaan, dat die geïsoleerd blijven. Dus zodat reizigers in de rest van het land daar geen last van, uh, van hebben. Um, maar op een gegeven moment wordt die puzzel zo ingewikkeld. Als je op alle cruciale plekken geen treinen meer kunt rijden, dan wordt die puzzel zo ingewikkeld. Ja dat je het eigenlijk onder je handen ziet, uh, ziet, ziet afbrokkelen. En dat is, ja weet je, dat is voor reizigers is dat verschrikkelijk. Maar het is ook voor alle NS'ers is het, is het echt ontzettend frustrerend. En hoe, hoe gaat het dan bij jou? Wanneer denk jij bij jezelf van, oh, nu gaat het echt mis? Wanneer had je dat idee? Het is best wel moeilijk om achteraf die hele tijdlijn zo uh, terug te filmen. Um, toen de eer eigenlijk, toen meteen, toen het begon de sneeuw, de eerste wisselstoringen ontstonden... Um, toen dacht ik, oh, shit... En het lastige is, dan kun je ook niet meer zo heel veel doen. Um, ja, dus dan is, het, um, eh, dan is het ook. Dan zijn de mensen die de trein te coördineren, die zijn dan. Uh, die werken dan met man en macht om te zorgen inderdaad dat die problemen geïsoleerd uh, blijven. Dat leek in eerste instantie uh, ook nog wel te lukken. Als um, je mijn herinnering was dat uh, zeg maar, toen. Uh, met name in Noord-Holland nog de problemen waren. Lukte het nog redelijk om dat te, te isoleren. Maar op een gegeven moment gingen er ook wisselstoren bij Amersfoort... en vervolgens bij Utrecht. Ja, ja dan ben je weg. Als je, voor, je moet je voorstellen... Voor, we rijden op de drukste moment van de dag... 120 treinen per uur door Utrecht. Uh, ja, moet je je voorstellen als daar, als, daar, um, als daar enorme storingen ontstaan. Dat is een puzzel die... die uh, bijna niet op te lossen is. Maar jij ziet het dus gebeuren. Ja. Ja. En wat denk je dan? Shit. En vervolgens, um, vervolgens denk je van, goh, wat kunnen we, hè, de, wat kunnen we het beste doen uh, voor onze reizigers. En um, en je weet dat er, je weet al dat je dat je we hebben, stuk, we hebben een stuk voorbereid, en dat geldt overigens ook voor ProRail. Um, dus je bent vooral heel erg aan het kijken van... Um, nou, waar, kunnen we, uh, waar kunnen we klanten helpen, waar zijn bussen mogelijk... hoe kunnen we ze goed informeren. Um, nou, dat, dat, uh, nou, dat ben je eigenlijk continu aan het, uh, continu aan het, uh, aan het nalopen hoe het daarmee staat. Want gaat jouw telefoon dan heel veel of krijg je uh, alarmerende e-mails? Hoe komt dat bij jou binnen? Nou, dat doen we heel gestructureerd. Dat hoort ook. Hè. Van wij wij hebben, natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk een enorme crisisorganisatie... Um, waar, je dan, uh, waar je dan leiding aan geeft. Dus dat gebeurt allemaal heel gestructureerd. En dat, wij oefenen dat ook heel regelmatig. Hè. Um, dus we maken dan vaste momenten... waarbij we met, met de experts uit de verschillende disciplines... bij elkaar komen om de stand van zaken door te nemen... en um, waar nodig ook, uh, ook knopen te hakken. En bijvoorbeeld een van de knopen die we gisteren moesten hakken is... Um, nou, wat, wat niet goed ging ook aan, aan, uh, aan onze kant, is dat onze site uh, instabiel was. Nou, dat is heel vervelend voor onze reizigers, want juist op dat instabiel, moment... Instabiel bijna niet bereikbaar. Ja, moeilijk bereikbaar, ja, eigenlijk niet erin bereikbaar, ja. eruit, ja, uh, tijden ook helemaal niet bereikbaar, klopt. Nou, weet je, dat is onwijs vervelend voor onze reizigers, want het is het moment suprem waarop ze erop op moeten kunnen rekenen. Nou, op een gegeven moment zeiden de, de, de IT-collega's van goh, wat we kunnen doen, is overschakelen uh, naar, mobiel, naar de mobiele NS-site. Uh, die is wat, wat lichter, zeg maar. Um, dus die is daarmee die kan meer aan is stabieler. Nou, doe je dat of doe je dat niet? Want op die site heb je wel minder informatie dan op de normale site. Nou, dat zijn dan beslissingen die genomen moeten worden. Ja, en dat, weet je, dat is natuurlijk ook. Dus natuurlijk ook een van als je zegt van goh, uh, hoe voel je, je dan? Je baalt natuurlijk ontzettend als je dan ziet wat er met zo'n site gebeurt. Dus we hebben. Uh, maar word je dan kwaad als je ziet van het, het, het valt eruit? Ja, natuurlijk word ik dan kwaad. En word je dan kwaad op je mensen? Loop je dan te stampvoeten? Loop je te schreeuwen? Uh, nou, nee, nee, want dat heeft geen zin. Nee, dat heeft geen zin. Dus dat doe ik alleen even in mijn eentje achter een gesloten deur, want. Uh, Uiteindelijk, weet je, we hebben na de vorige winter we op basis hebben we natuurlijk gezien wat toen de piekbelasting was voor onze site, hoeveel vragen van reizigers er waren. En op basis daarvan hebben we de capaciteit die we aankunnen uh, verdrievoudigd. En daarmee hadden wij de overtuiging um, uh, dat we zeg maar het, uh, het aan zouden moeten kunnen. Ja, weet je, en als je dan ziet dat hij toch instabiel wordt, ja, dan paal je gewoon echt ontzettend. Maar nu, dat, was, dat was een probleem. Maar het grootste probleem vonden mensen gewoon... dat ze op het perron stonden en gewoon niks lazen op de borden... of het werd niet goed omgeroepen. Kijk, de communicatie is gewoon het grote euvel gebleken. En daar zijn de mensen het meest boos over... als ik de reacties lees op Twitter of in kranten... of ik ja. zie uh, ja. op tv wat er is gebeurd. Ja. Waarom krijgen jullie dat ja. niet op orde? Ja. Nou, wat belangrijk is, het, uiteindelijk um, het staat hele... Um, het hele treinenrijden voor onze reizigers en ze goed informeren. Dat staat of valt uiteindelijk met dat de spullen het moeten doen. Het spoor is zo vol um, en de hele treindienst, de hele afhandeling daarvan, loopt in principe geautomatiseerd. En uh, ook de reisinformatie daarover, welke trein rijdt precies wanneer, dat komt allemaal uit die geautomatiseerde systemen. Um, als het dan op een gegeven moment zo is dat de ene storing... naar de andere storing ontstaat... dan ontstaat er een hele ingewikkelde puzzel. Uh, want uh, de mensen die de trein niet coördineren... moeten dan gaan bedenken... goh, uh, welke, voor, voor onze reizigers, wat is de beste oplossing? Welke trein moet eerst? Welke gaat keren? Welke kan niet meer rijden? Uh, en die, dat, dat heeft tijd nodig. Dat je, dat je die puzzel maakt... Uh, en in die tijd weten we nog niet... wat er met de verschillende individuele treinen gaat gebeuren. Dat is wel wat reizigers willen weten, want dat snap ik heel goed. Want die zitten in die treinen, die staan op de stations. Alleen op dat moment kunnen we dat gewoon nog niet vertellen. Dus dat staat dan op dat moment ook nog niet goed op de reisplanner... en dat kunnen we ook nog niet goed op omroepen. Wat we daarom doen op dat moment, en dat is ook anders dan de vorige winter... is dat we dan in ieder geval vertellen wat we wel weten. En dat kan ook zijn dat we het nog niet weten. Dat klinkt misschien een beetje, een ja. beetje gek. hè, Maar dat, en dat is natuurlijk niet de boodschap waar klanten op zitten te wachten. Want die wil weten wat er gebeurt met mijn trein. Alleen wij hebben wel um, um, echt als uitgangspunt... we vertellen in ieder geval wat we weten. Nou, vervolgens is het dan zo... Um, dat als het echt helemaal wat gisteren gebeurd is... uiteindelijk helemaal plat heeft gelegen, bijvoorbeeld Utrechten... Um, dan moet je helemaal eigenlijk... Terugvallen op, um, ik zou bijna zeggen. ouderwets vakmanschap, handmatig. Hè? Dus uh, je hebt een trein, een machinist en een conducteur. Um, en je moet bepalen, nou ja, afhankelijk van de storingen. waar die naartoe kan rijden. En als je dan weet wat er gaat gebeuren. Uh, dan, roep je op, uh, dan roep je eigenlijk die ene individuele trein om. Hè? Dan moet je op dat moment zeggen: oké, okay, nu heb ik hem helemaal me klaar. die kan naar Arnhem, omroepen, klanten er naartoe. Machinist erin rijden. Machinist erin rijden. Maar die heeft dan niet al een half uur geleden in de reisplanner gestaan, die trein. Weet je, als het zo... Het staat of valt, de hele, het in beweging houden van Nederland per trein... Het staat of valt met dat de, de infrastructuur... Hè, dus de, de rails waar wij over moeten rijden, die moet het gewoon doen. En dat was gisteren dus niet? Nee, dat was gisteren niet. En dan kunnen wij eigenlijk, en dan, dan, kunnen wij, dan kan NS en al mijn collega's... we kunnen ons werk niet doen. We kunnen dan gewoon onze reizigers niet naar hun bestemming brengen. En wat doet dat met jou? Want jij bent verantwoordelijk voor ja, de reiziger, NS-reizigers. Ja. Dan klopt je waantje niet. Nee, ja, ik vind dat heel verschrikkelijk. Er zijn echt momenten geweest gisteren dat je, nou, je traan in je ogen hebt. Echt waar? Ja, echt. Ja. Dat laat je, je, laat je natuurlijk niet verder niet merken. Maar, uh, hè, want wat je moet gewoon in rust leiding geven aan wat er, wat er moet gebeuren. Um, nou, weet je, weet, je, weet je, een miljoen reizigers per dag. Um, en je hebt zo ontzettend veel voorbereid voor die winter. En al, weet je, al je collega's, duizenden collega's hebben. Conducteurs, machinisten... Mensen op de stations, die mensen die de trein niet aan het coördineren zijn. En, um, en de spullen, weet je, de weg waar je overheen moet rijden... die doet het gewoon niet. Ja, dat is natuurlijk ja, dat is onwijs frustrerend. Of voel je dat dan als één grote mislukking? Heel erg teleurstellend, ja, mislukking. Uh, het is eerder machteloos eigenlijk... Maar machteloos houdt ook in dat je zegt van ja, de weg doet het niet. Dus dan geef je de schuld eigenlijk aan prorail. Nou, ik, ik weet en uh, ik weet dat zij echt ook met ontzettend veel toewijding en ook met man en macht uh, daaraan werken om te zorgen dat die zijn uh, dat de wissels, dat ze het wel doen. Uh, ook in de winter. Ze hebben bijvoorbeeld alle, uh, alle wisselverwarmingen nog in november allemaal weer gecontroleerd of die dat doen. En uh, uh, dus dus het, is, het moet voor hun ook... en ook voor al, bijvoorbeeld al die monteurs die buiten lopen... moet het ook heel frustrerend zijn. Ja. En uh, jij bent... Nou, vorig jaar ging het dus mis. En het jaar daarvoor ook. Maar ook met de communicatie ging het mis. Is het dan... Uh, ik denk, baal jij daarvan? Ik bedoel, dat de, dat de, de wissels... Tuurlijk. Het, uh, ja. Tuurlijk, ja. Nee, weet je... Uh, ieder, je moet staan voor waar je verantwoordelijk voor bent. En dat is... Um, eh, dus, um... Wacht, ik moet je heel even oh. onderbreken. Want uh, ja, er, is ook, er wordt ook gehockeyd uh, ja, in Argentinië. Ja. De, hebben de, we hebben een doelpunt dan. Nederland tegen Argentinië, uh, de Champions uh, Trophy. En we gaan uh, uh, live over naar uh, Philip Koken. Jij bent daar? Ik ben daar inderdaad, ja. En je ik hoor Argentinië, dat er een doelpunt en, is? En, ja, er is een doelpunt. En uh, ik, ik kan ook zeggen trouwens dat uh, de treinen hier... Uh, ja in Argentinië op tijd rijden en hier hebben ze geen last van sneeuw en ijs. Het is hier namelijk 37 graden in Rosario. Het is extreem warm, zo warm zelfs dat de vrouwen die hier bezig zijn tussen Nederland en Argentinië halverwege de eerste helft en halverwege de tweede helft eventjes een warmtepauze moeten nemen om even te drinken. Ik zal u een klein beeld schetsen van wat hier gaande is. Hier zijn de beste twee hockeyteams ter wereld op het gebied van vrouwenhockey aanwezig. In een... Kolkende ambiance hier en dat zijn onze hockeyvrouwen hier niet gewend. Want de vier voorgaande wedstrijden in dit toernooi in Rosario op 300 kilometer van Buenos Aires speelden ze voor misschien 50 toeschouwers. En nu opeens moet het gebeuren. Ze hebben zich hiervoor geprepareerd door in een trainingskamp in Buenos Aires te trainen met voetbalgeluiden. Dat hebben ze opgenomen van een grote Argentijnse club van River Plate. Dat hebben ze heel hard afgedraaid tijdens een training. En dan kunnen ze een beetje wennen aan die ambiance hier. Want de Argentijnse toeschouwers hier die joelen, die krijzen, die gillen. En de speelsters op het veld die kunnen elkaar nauwelijks meer verstaan. Dit zijn de beste teams ter wereld. Dit had eigenlijk de finale moeten zijn. Maar dit is de halve finale omdat Argentinië eerder een steekje liet vallen. Groot-Brittannië is al geplaatst voor die finale die morgenavond wordt gespeeld. Om ditzelfde tijdstip overigens. En we zijn nu een kwartiertje onderweg in een prachtige hockeysfeer. En Argentinië is zojuist aan de leiding gekomen door een doelpunt van Sruoga. En de Nederlandse hockeyvrouwen... Moeten proberen in het restant van de wedstrijd deze Argentijnse vrouwen die wereldkampioen werden. Overigens in ditzelfde stadion anderhalf jaar geleden door in de finale van Nederland te winnen. Die moeten ze zien te weerstaan. Ze moeten zien gelijk te komen. Dit is de laatste serieuze test een half jaar voor de Olympische Spelen in Londen. Het is een genot om naar te kijken. Ik ga u op de hoogte houden in het verloop van dit programma. Dat gaat over trainen, over het vrouwenhockey hier. En jullie mogen nu verder gaan, maar volg dit, volg dit. Het is een prachtige ambiance. Philip Koker, dankjewel. We horen je graag nog een keer. Ik praat inderdaad met Ingrid Thijssen, de, de, de directeur van NS Reizigers. En die heeft een pittige tijd achter de rug. En misschien ook nog wel een pittige tijd voor de bocht de komende week. We hadden het over uh, dat, dat, dat, dat ProRail uh, misschien... Uh, ja die, die, hadden, die hadden natuurlijk problemen met de weg, uh, zoals jij het noemt. Maar uh, er waren ook problemen over communicatie. Daar waren we over aan het praten. Want, uh, de afgelopen jaren is er ook al geklaagd... dat de communicaties op ons en op de site niet, niet, niet duidelijk waren. En net zoals vanochtend uh, hoorde ik van... nou, uh, deze dag uh, zal het wel goed gaan met de treinen... en uiteindelijk moet u die, uh, uh, ja, ja, dat ook weer bijstellen. Waarom, waarom doen jullie dat? Waarom communiceren jullie niet gewoon helder van... nou, het zal vandaag ook wel pittig worden? Dat um, Kijk, je bepaalt... De dag van tevoren kijk je weer naar de volgende dag. Ja. Um, en de, de weersvoorspelling die we hadden en ook wat ProGil daarover afgaf, zeg maar, aan wat zij verwachten dat, dat uh, de, de wissels zouden, zouden doen. Um, hadden wij het beeld dat we een normale dienstregeling konden rijden. Wij hebben genoeg, uh, genoeg treinen, we hebben genoeg personeel. Um, dus als er geen storingen zijn, kunnen wij gewoon rijden. Um, dat leek vanochtend in eerste instantie ook zo te zijn. Maar daarna kwamen er toch weer. Uh, ja, toch weer de ene na de andere story. Oh, Maar dat lijkt me dus verschrikkelijk. Ja, dat is het nu. ook. Ja, in de eerste instantie. Dan ga je de tweede keer op rij nat. Ja, dat is natuurlijk ook. Ja, dat, is, dat is ook afschuwelijk. Dus. Um, nou, ik, ik, ben ook, ik ben ook heel blij dat. Um, dat ProRail nu gezegd heeft voor bijvoorbeeld morgen. Van, nou ja. In alle eerlijkheid denken we dat er weer veel storingen komen. Want dan kunnen wij tenminste wat voor onze reizigers. Dan kunnen we, want we gaan dus morgen de dienstregeling aanpassen. Um, en dat is niet leuk voor onze reizigers. Maar wat wij willen is echt uitgangspunt. is dus wij willen een betrouwbare dienstverlening aan onze reizigers bieden. Um, en als we weten dat er heel veel storingen komen. Dan kunnen we in ieder geval iets. Nou, Dat doen we dus morgen ook. En maar had je dat dan vanochtend eigenlijk ook niet beter kunnen zeggen, zo van nou, het wordt een pittige dag vandaag. Dan kan het altijd uh, alleen maar meevallen. Want nu valt het voor je reizigers weer tegen. Ja. Ja, uh, ja behalve dat het dat, dat het er naar uitzag dat het goed zou gaan. Dus dat is altijd uh, dat is een duivels dilemma. Want als je uh, van tevoren, terwijl je er geen signalen voor hebt, wel gaat, gaat zeggen van Goh. Nou, uh, het kon wel eens heel lastig worden of zo. Dan, uh, dan gaan reizigers natuurlijk ook, uh, ook. Ja, weet je, die worden. Nee, het was de koudste nacht sinds, sinds 30 jaar en ik heb gehoord. sinds ja. 56 jaar. Dus dan voel ik al op mijn klomp aan. Nou, er zullen nog wel wat wisseltjes bevroren zijn. Dan ja. denk ik bij mezelf, nou, ik denk dat het niet overal even goed ga, zal gaan met de treinen. Daar hoef ik toch niet. Uh, even, ja, voor doorgelegd hebben, denk ik dan. Nee, toch moeten wij natuurlijk uitgaan van wat, wat uiteindelijk uh, daarover... Uh, wij zijn vervoerder. Wij moeten toch uiteindelijk uh, uh, uitgaan van wat daarover tegen ons gezegd wordt. Uh, uh, ja, en dat, dat is wat we, wat we ook gedaan hebben. Uh, dus daarom nogmaals ben ik ook voor onze reizigers blij... dat we nu weten dat het in ieder geval de komende dagen... Dat we daar nog echt rekening mee moeten houden. Dat er, uh, dat er storingen in de infrastructuur blijven. Nu, het was dus ook vorig jaar zo en het jaar daarvoor. En waar reizigers echt over vallen is dat communicatieprobleem. Mm -hmm. uh, op de perrons uh, of in de stations. En uh, krijgen jullie dat beter? Nou, wat. Um, eigenlijk moet je naar twee dingen kijken. Het ene is, um, dat gaat over. Uh, dat de, de middelen waarmee je reisinformatie geeft... dat die stabiel moeten zijn. Nou, wat ik net al zei, de site was gisteren niet stabiel. Um, he, ondanks dat we daar de capaciteit voor verdrievoudigd hadden... Nou, dat zijn we helemaal aan het analyseren hoe dat kan. Want dat moet natuurlijk niet. Het is weet je, het moment suprem dat het moet werken. Daarnaast gaat het over en welke informatie geef je dan... Um, en dat is zeg maar wat, ik, uh, wat ik net ook probeerde uit te leggen. Uh, is het zeker in een situatie waarin op een gegeven moment uh, amper meer treinen kunnen rijden. En dat je echt gewoon ik zeg maar, met de hand een trein, een machinist, een conducteur bij elkaar haalt. En kijkt gezien de storingen waar je nog naartoe kunt rijden. Uh, dan kun je dat alleen maar, weet je dat pas op het laatste moment. En dan kun je het feitelijk alleen nog maar via de omroep aan reizigers vertellen. Uh, en dat doen we ook. Dat hebben we gisteren ook gedaan. Ik heb zelf een aantal uur ook uh, buiten op het, uh, op het station uh, klanten staan helpen. Maar er waren en, ook uh, duizenden mensen die niet hoorden, niet wisten... niet wisten waar ze heen moesten. Die baalden als een stekker. Natuurlijk, natuurlijk. Um, weet je, je hebt ontzettende behoefte als, uh, als reiziger aan duidelijkheid... juist als het verstoord is. Um, en dan baal je als dat er niet is... Uh, ik heb wel in ieder geval in de uren dat ik gisteren uh, op het station heb gestaan... Uh, gezien dat we de, de treinen die gingen rijden, dat die ook inderdaad omgeroepen werden. En wat we daarnaast uh, sinds de vorige winter dus um, doen... is, wat ik eerder zei, in ieder geval uh, de eerlijke boodschap over wat we wel of niet weten. En dat kan ook zijn dat we het niet weten of dat er heel weinig treinen zijn. Want wat we heel belangrijk vinden is dat klanten... Uh, ja, een beetje, chic woord, handelingsperspectief hebben. Dus dat zij, dat de reiziger weet waar hij aan toe is... zodat hij ook een keuze kan maken. Zodat hij bijvoorbeeld kan bedenken, ik ga uh, even terug de stad in... of ik ga terug naar mijn werk, of ik vraag mijn vriend om me op, op te halen... of, of ik ga een, een, biertje, een biertje drinken. Ja. ja. Uh, maar jij loopt dan een paar uur op het station van Utrecht, neem ik aan. Ja, pas Utrecht. Ja. En hoe voel je je dan, afgezien van heel koud... Ik <laughs> ben ja, heel koud, maar dat uh, geldt voor alle collega's. Um... Weet je wat ik daar eigenlijk wel fijn van vind? Behalve dat het helemaal niet fijn is dat het niet goed is voor reizigers. Uh, is dat ik dan het gevoel heb dat ik heel concreet uh, klanten kan helpen. En dat voelt eigenlijk heel goed. En jij zegt dan tegen klanten, ga maar een biertje drinken in de stad of ga maar terug naar je werk of ga maar een hotel zoeken? Bijvoorbeeld, of, of inderdaad, uh, van de treinen die wel gaan. Mm. Um, he, want mensen gaan op een gegeven moment ook om je verzamelen. Dat, dat, als er een ns er zien, logischerwijs gaan ze zich om je heen verzamelen. En dan kun je op een gegeven moment ook, weet je, weet je van, oh die moet bijvoorbeeld richting Den Haag. En dan hoor je de omroep van uh, die gaat naar Den Haag. Um, en je hoort bijvoorbeeld, je weet inmiddels als je een tijdje staat dat een bepaalde trein elke keer wel rijdt. Dus kennelijk lukt het om die in een cadans goed te rijden. Uh, dus dan kun je er, dan denk je, oh, die gaat waarschijnlijk wel rijden. En dan wordt die omgeroepen, dan kun je tegen die klant zeggen: meneer, nu spoor 11. En um, uh, nou, daar zijn ze natuurlijk ook gewoon dan blij om. Ja. Nu, minder blij was de minister, minister Schultz, die wil een. Uh, ja. Uh, de, de, de, de onderste steen boven. Over wat er nou precies uh, mis is gegaan. Vandaag en gisteren. Uh, schrikt u daarvan? Nee, want wij willen zelf ook de onderste steen boven hebben. Um, de Tweede Kamer wil een, een spoeddebat ook. Over dat het weer fout is gegaan. Ja, wij willen zelf natuurlijk ook de onderste steen boven, uh, boven hebben. Um, wij zijn het ook zat. Uh, je wilt gewoon... Je wilt gewoon dat de spullen het doen. En als dat niet zo is, uh, wil je weten hoe het komt. En vooral, ik ben een mens die altijd heel erg ook weer vooruit kijkt... van oké, okay, hoe gaan we verder, hoe gaan we dat oplossen? Ik wil, ik wil weten wat, wat we, of wat, wat ProRail, wat Nederland daaraan moet doen... om te zorgen uh, dat het wel goed gaat in de winter. Maar het is dus zo dat het vorige winter misging, de winter daarvoor ook. En blijkbaar is men het beu van, ja, we willen perspectief... maar jullie hebben niks geleerd van de afgelopen twee jaar. Nou, we hebben na elke winter, ja, de, elke afgelopen winter... hebben we maatregelen genomen uh, om het beter te doen. Neem bijvoorbeeld, als je kijkt naar de wissels... als je ziet wat daar de afgelopen deze afgelopen maanden, afgelopen jaar... sinds de vorige winter heeft gedaan... dat is weer heel veel meer dan het jaar ervoor. Hoe kan het Desalniettemin ja. des werkt het niet goed genoeg. We moeten willen weten, en ik wil dat voor mijn reizigers weten... Hoe dat kan en wat er dan wel moet gebeuren. Dus als de minister zegt. Uh, dat wil ik laten onderzoeken. graag. Maar als het, al, als het al twee jaar achtereen is gebeurd. toen is het ook onderzocht. en nu weer onderzoeken. ja, wat, wat zou er voor nog nieuws uit de bus moeten komen? Nou, ik. Um... Ja, ik, weet je, ik heb wel. De, ik heb, mijn hypothese is. Uh... Uiteindelijk dat we er echt voor zouden moeten kiezen in Nederland um, om te zorgen dat de infrastructuur gewoon echt, echt beter wordt. Want, je, want er zijn systemen in de wereld. Er zijn bijvoorbeeld wisselverwarmingen bestaan die meer sneeuw aan kunnen dan wat de, er in dus Nederland ligt. De minister ligt. heeft gelijk dat dat er uh, in Zwitserland uh, expertise gevonden moet worden. Ja, wij hebben natuurlijk heel veel contact ook met, uh, met uh, de Zwitserse spoorwegen, logischerwijs. Um, want wij willen natuurlijk ook weten wat zij weten. En zij doen, natuurlijk, zij doen een aantal dingen wel anders. Maar zou het niet beter zijn dat wij gewoon communiceren, of dat, dat jullie communiceren... van ja, luister, op dagen zoals dit, dat het zo extreem wordt of uh, ons overvalt, dan gaat het gewoon mis. En dat krijgen we niet goed. En, en daar kunnen we nog zoveel in investeren... Maar we worden gewoon toch weer overvallen. Volgend jaar kan het weer misgaan. Is dat niet de eerlijke boodschap die gewoon gezegd moet worden? Als dit nu drie jaar op rij gebeurt? Nou, we staan volgens mij, en dan zeg ik, we, we als Nederlander... wel op een, um, op een kruispunt waar je moet kijken van... goh, zeggen we de wereld is niet 100% maakbaar als er heel veel sneeuw is of extreme weersomstandigheden. Weet je, op, de, op, het, op de weg staat 900 kilometer file. Op Schiphol staan de veldbedden klaar. En dan is het ook op het spoor lastig. Of zeggen we nee, dat accepteren we niet. Maar dan moeten we echt zorgen... Um, dat, dat de infrastructuur waar we over rijden... dat die ja, weet je, echt um, meer aan kan. Meer aan kan dan nu. Want het is voor, ondanks alle dingen die Pro weer extra heeft gedaan... ten opzichte van vorig jaren ja, gaat het toch bij de eerste sneeuw, uh, komen er weer heel veel storingen. Uh, dus daar moet je, daar moet je een dan een fundamentele upgrade op doen. Dus het is of accepteren, of je moet er echt heel fundamenteel naar kijken. Ik denk accepteren. <laughs> ik ik, ik neem een vergif op in dat het volgend jaar, als het weer gaat, sneeuwen weer, weer hetzelfde is. Laat ik zo zeggen, voor, voor om Nederland bereikbaar te houden en voor onze reizigers heb ik liever dat het uiteindelijk uh, echt beter wordt... dan dat we ons erbij neerleggen. Uh, ik hoorde ook nog uh, Charlie Abdrood van de VVD uh, zeggen... nou ah, ja, het is nu al zo vaak gebeurd... het wordt tijd dat er eens wat mensen gewisseld worden in de top van de NS. Schrikt u daarvan? Tja, nee. Um... Kijk, ik geloof ook niet dat, uh, dat Robin van Persie makkelijker gaat scoren... op het moment dat er een andere bondscoach is... Dat is helder. Hopelijk wordt er in Argentinië zo meteen wel gescoord voor ja, Nederland. Dat hoop ik ook. Uh, maar goed, uh, u, u heeft nu de microfoon. Wat zou u dan eigenlijk willen zeggen tegen de reiziger? Nu. Dat ik het heel vervelend vind uh, wat er afgelopen twee dagen is gebeurd. Uh, dat me dat aan het hart gaat. Um, en dat ik... Dat we, dat we alle NS'ers samen uh, ons uiterste best doen... om ondanks dat de voorspelling is... dat we de komende dagen ook weer veel last van storingen hebben... dat we door de dienstregeling aan te passen... dat we ze toch een betrouwbare dienstverlening kunnen bieden. Maar zegt u ook sorry? Nou, daar moet ik even over nadenken. Omdat ik vind het absoluut echt heel vervelend. Het gaat me echt aan het hart... En tegelijkertijd denk ik, als ik genoeg treinen heb... ik heb genoeg personeel, alleen waar ik overheen moet rijden... dat doet het niet. Uh, ja, dan... dan uh, ja. Dan het, het, er zijn uiteindelijk ook grenzen, zeg maar, aan wat er kan. Maar dat neemt niet weg dat ik het echt, echt heel erg vervelend vind... Maar eigenlijk zei, u net dat, uh, of, nou, eigenlijk zei je net dat ProRail, dus sorry, moet zeggen. Nou, ik kan, ik kan niet voor hun spreken, maar uh, in ieder geval... Ik, ik weet dat zij het ook vervelend, ja, weet je afschuwelijk vinden. En uh, weet je, zij werken ook met mannenmacht. en ze hebben ook afgelopen jaar keihard gewerkt om uh, alles voor te bereiden. En het is natuurlijk ook waanzinnig balen als ze dan uiteindelijk op, moment, op het moment dat het goed moet gaan, niet goed gaat. Je wilde er even over nadenken? Of je nou sorry ging zeggen of niet? En? Ja, ik vind het altijd zo makkelijk om... om ik vind het op de manier zo makkelijk om dan sorry te zeggen. Je, of het, ja, alsof het daar dan, dan weer mee goed is of zo. Uh, nee, het is, weet je, het is vervelend... Het is, het is, het is gewoon afschuwelijk, het is vervelend genoeg. En de, ja, weet je, dan kan je sorry zeggen. Weet je, ik zit hier niet principieel niet sorry te zeggen of zo, maar... Ik hoop gewoon dat... Uh... Ja, ik hoop gewoon heel erg dat onze reizigers gewoon weten... dat het mij, en het geldt niet alleen voor mij, maar het geldt voor alle NS'ers... Uh, dat, het, dat het ons gewoon echt ontzettend aan het hart gaat. Het is gewoon niet fijn als je je werk niet kunt doen en als je gewoon... Al die reizigers voor wie je elke dag je bed uitkomt... om ze, om ze naar hun bestemming te brengen. Als je die in de steek laat, weet je, dat is... In de kou laat staan. Echt, dat is gewoon shit. Maar ik zie hier ook echt iemand tegenover mij. En je hebt er echt ook last van. Je, ja, je hebt ja, ik... er echt ontzettend van, ja. Weet en als je, je erover praat, zie ik je bijna ineen krimpen. <laughs> nee, dat doet bijna ja. pijn, zie ik. Ja, nee, maar dat is het natuurlijk... Je moest eens weten hoe hard er gewerkt is. En je moet eens weten hoeveel passie er in dat bedrijf zit. van Al die ns die... Nee, maar dat begrijp ik wel, maar het gaat even ja. over jou. Ja, nou, passie in mij ook, ja. weet je. Um, um, weet je wat het ook is van... Um, je bent echt aan het leiden. Nou, weet je, kijk... Wat heel veel... Wat, wat NS is gewoon... Dat is het ingewikkelde ook. NS is een van de beste spoorwegbedrijven ter wereld. We rijden over het drukste spoornet ter wereld. En we hebben evengoed een van de, van de allerhoogste uh, punctualiteiten. Dus onze rijden, uh, zitten we in de top drie van, van op tijd rijden. Um, en dat doen alle collega's, wij allemaal met ziel en zaligheid elke nee, maar het dag. Ging even, dat snap ik. En, maar ja. het ging even over jou, dat ik gewoon zie dat je pijn hebt. Ja. Ja. En overigens hoort het heel erg bij mij dat ik dan ook meteen weer... Ja, meteen, hè, maar het doet pijn. Maar dat je ook uh, naar voren kijkt en denkt... Oké, okay, um, wat moet er dan om te zorgen dat we, dat we een betrouwbare dienstverlening uh, bieden de komende dagen? Maar ook, wat moet er nou eigenlijk fundamenteel gebeuren? Accepteren. Maar goed... Um... Nou, om het leed misschien een beetje te verzachten bij alle reizigers... <lacht> en uh, misschien ook een beetje bij jou, heb ik voor jou een uh, schitterend nummer uitgekozen. Kijk, uh, ik ben heel benieuwd. Ja ik, ja, ik vind het zelf een prachtig nummer. Het is uh, Adieu Sweet Bahn of van de Nits. Ik weet niet of je het kent. <lacht> nee, het klinkt goed. Het klinkt <lacht> fantastisch. I'm still alive, part of my life too. Adieu, adieu. Dit was uh, de Nits. Dit waren de Nits. Met uh, Adieu Sweet Bahnhof voor uh, Ingrid Thijssen, de directrice van uh, NS Reizigers. Ze kon wel even een mooi liedje gebruiken. <laughs> uh, ja, ik wil het zometeen even hebben over uh, de, de, de romantiek van treinen met je. Maar we gaan eerst even naar de, misschien wel de romantiek. In ieder geval de passie in Argentinië voor de Champions, Champions Trophy uh, hockey. Dus Filip uh, Koken, jij bent daar? Ik ben daar inderdaad. En de passie, dat kun je de Argentijnen inderdaad niet ontzeggen. Die mensen hier op de tribune, die joelen, die krijzen, die gillen. Het is een uh, fantastische sfeer hier. En uh, behoorlijk een contrast met dat intieme, mooie gesprek dat jullie voeren. Hier deze kokende mensenmassa. Waarin de Nederlandse vrouwen stand houden tegen Argentinië. Het is 1-1. Uh, er is nog anderhalve minuut te verspelen in deze halve finale. Maatje Poumen, de strafkoornerspecialiste van Nederland... Uh, ...verzilverde een poging en maakte er 1-1 van nadat Argentinië eerder op voorsprong was gekomen... ...door een prachtig doelpunt uit een tip-in van de Spits Sruoga. En er is nu nog een minuut te spelen in deze eerste helft. Kelly Jonker heeft zojuist een balletje op de lat getikt achter de Argentijnse doelvrouw Bellen Succi. Maar als we de laatste seconden gaan wegtikken van deze eerste helft... ...dan hebben we een wedstrijd gezien tot nu toe waarin bij golven... Argentinië beter is. Soms is Nederland even beter. Ze houden elkaar in evenwicht. Er wordt een enorme fanatieke strijd geleverd op het middenveld. En uh, er is nog niets van te zeggen hoe dit afloopt. Een mooie halve finale in het vrouwenhoekje tussen Nederland en Argentinië. 1-1. Dat zal waarschijnlijk ook de ruststand zijn. En over een dikke 10 minuten gaan we dan verder met de tweede helft hier in Rosario. Op zo'n 300 kilometer van Buenos Aires. Dankjewel Philip Koken. We horen je later misschien nog. Um, ja, Even terug... Uh, uh... Naar uh, de Nits met Sweet of wat vond je ervan? Prachtig. Ja, je kent ik het ken niet. het niet. Ik vind het echt, ik vond het echt prachtig. En inderdaad, nou ja, je zegt ik wil het hebben over de romantiek van, uh, van treinen. En dat is ook wel, nou, dat, daar past het ook briljant bij. Ja, ik heb zelf heel veel met de trein gereisd... als middelbare scholier toen ik ook nog ging studeren. En ik keek ook graag naar buiten en dan kan je zo heerlijk wegdromen. En je hebt natuurlijk ook de romantiek van de, van de Orient Express, en je hebt natuurlijk ook nog oude mannen die boven op de zolder met de treintjes spelen. Wat, maar wat is de romantiek voor jou van, van treinen? Hey, ik ben ook dol op, uh, op treinreizen. was ik eigenlijk als kind al nooit gedacht dat ik bij de NS zou gaan werken, overigens. Waar wil je dan werken? Ik, toen ik afstudeerde wilde ik heel graag uh, werken bij een bedrijf... Um, met een maatschappelijke verantwoordelijkheid, een publieke taak... maar wel um, zeg maar in het private domein. Dus waarmee er wel een stuk zakelijkheid in zit. Nou ja, want daar past NS briljant in natuurlijk. Uh, maar dat niet per se CNS uh, hoeven zijn dat dat ook nou ja, een energiebedrijf kunnen zijn... of, of een ziekenhuis. Of, nou. maar, um, maar je het werd was wel NS... gefascineerd door treintjes dus dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Pas, uh, pas later heb ik me gerealiseerd dat dat wel zo was. Ik vond dat zo prachtig. Ik, ging, uh, ik had uh, een beugel toen ik uh, tiener was. En dan uh, moest ik naar, uh, moest naar de orthodontist met mijn moeder. Ging ik dan altijd met de trein. en vond ik altijd heerlijk. Het was natuurlijk ook lekker je moeder voor jezelf alleen. Hè? En lekker niet naar school die ochtend. Maar, um, maar ik vond het ook, ook gaaf om dan uh, met de trein te gaan... En ik, vond, ik weet nog dat ik dan altijd internationale treinen zag staan... en dat ik dan altijd zo'n zin had om daarin te stappen. Dus ik heb er wel wat mee, ja. Maar wat is de magie van treinen? Het is de reis naar, zeker als je internationaal reist... de reis naar het onbekende, het uit het raam kunnen krijgen. Het is ook voor mij ook wel de, uh, de indrukwekkendheid van de techniek... Um, he, van het, van het, engineer, het ingenieurswerk ook. He. Um, en het is ook, ook het, het, het, het relaxte comfortabele. Dat hoort er, dat hoort er ook, uh, ook zeker bij. Nu, uh, jij bent volgens mij nu ruim een jaar uh, directievoorzitter van NS Reizigers. Ja. Hoe gaat het? Even afgezien van de ja, twee dagen. <laughs> Even gewoon een jaar terugkijken, ja. Ja, ik durf bijna niet te zeggen op dit moment, maar eigenlijk heel goed. Um, NS Reizigers heeft, um, nou, ik denk qua prestaties, wel bijna zijn beste jaar ooit gehad. Ja, er reden nog nooit zoveel treinen op tijd. Er reed, we hebben nog nooit... He, onze conducteurs hebben nog nooit zo goed en zoveel omgeroepen, zoveel door de trein gelopen. Oh, maar is dat imago uh, nou in één keer weer dan naar de knoppen door deze twee dagen? Nou, dat is, dat de zorg daarover is wel een deel van mijn, van mijn verdriet, ja, op dit moment. Dat je weet dat het zo werkte. Uh, imago en vertrouwen komt te voet en het gaat te paard. En wat, ja, we hadden net, ik had net uh, natuurlijk de, de klantoordelen over januari uh, binnen. En dan zie je dat we in een jaar 10% gestegen zijn. Dus ik was hartstikke blij. Ja, nou het uh, klantoordeel over februari zal er wel minder goed uitzien. En dat is gewoon, ja, het is gewoon ontzettend jammer als je ziet... ja, weet je, ook de, de passie en de gedrevenheid ook van, van al mijn collega's... al die mensen op de stations, de conducteurs, de machinisten... en wat de wat liefde voor de klant en, en het bedrijf die werken... Ja, dat je, dat je dan weer zo onderuit gaat. Maar goed, even terug. Hè, want we, anders dan zitten we alleen maar de hele tijd over het verdriet. Uh, het was uh, 2011 was, uh, uh, was voor NS reizigers voor NS uh, echt een, een heel goed jaar. En dat is natuurlijk ja, dat is natuurlijk heel erg leuk als je daar, uh, als je daar leiding aan hebt, uh, hebt mogen geven. En wat toen jij begon met deze baan, wat, wat, wat waren je doelstellingen? Wat, wat wil je beter doen bij NS-reizigers? Ik heb wel een droom waarvan mensen wel zeggen van... Uh, dat is te idealistisch. Uh, maar ik zou echt heel graag willen dat, dat NS, NS-reizigers... Uh, echt bij de top van de dienstverlenende bedrijven van Nederland uh, hoort. Um, en dat is een droom en dat is niet realistisch dus? Nou, ik vind van wel. Maar er zijn wel oh. mensen die <laughs> zeggen... nou... <laughs> Uh, nee, weet je, we hebben in, in de, toevallig kwam dat ook net vorige week uit, zeg maar, de, de, de Customer Performance Index score. Zo'n zo zeg maar, klantgerichtheidsscore van dienstverlenende bedrijven. Staan we achtste. We uh, stonden vorig jaar een stuk lager overigens. Nou, weet je, wat mij betreft uh, komen we daar nog een stuk hoger in omdat ik denk dat onze reizigers er recht op hebben. Dat Nederland uh, er recht op heeft. Maar dat het er ook gewoon in zit. En waarom zijn het is er heel gewoon veel... een prachtbedrijf. Uh, ja, maar, en waarom zijn er dan heel veel mensen die niet geloven in jouw droom? Of die zeggen van ja, dat is niet realistisch. Omdat ze zeggen... Uh, goh, uh, NS is uiteindelijk... Uh, nou ja, in, in het Engels een dissatisfier. Of het is water uit de kraan. Dus het moet het gewoon doen. Als het het gewoon doet, hoor je niks. En je hoort het alleen als het het niet doet. Dus het is zeg maar onmogelijk, zeg ze dan... om, om uh, je reputatie, je klantoordeel zo omhoog te krijgen. Uh, maar ik heb wel echt de ambitie en de droom... Om, om dat wel zover te krijgen. En is dat ook hetgeen wat je zegt met imago... nou, het komt te voet en het gaat te paard? Denk je dan... je uh, wil het imago van de NS beter krijgen... vooral bij de reiziger dus... Dat dat wel gaat lukken? Nou, als het. Ja, we waren heel erg op de goede weg. Hè? Dus als het ons lukt om, om een stabiel hoge. kwaliteit van dienstverlening te hebben. die we eigenlijk altijd hebben. Alleen af en toe met een dip. Maar nou, die dips moeten eruit. Dat ging vorig jaar hartstikke goed. Uh, dan lukt ons dat. Um, nou, weet je. Deze dagen zijn dan wel een uh, absolute. Uh, dip daarin. En Zou met het even waar, niet die over gingen hebben? we het even niet over hebben. Um, uh, dus, dus ja, dat kan. Maar waarom krijgen jullie dan dat goede afgelopen jaar... niet zo uh, sterk over het voetlicht? licht? Um... ik heb nie, nie, nog niet veel mensen horen zeggen van... goh, de NS, wat fantastisch. Ze gaan een stuk beter dan, uh, dan vorig jaar. Ja, nee, die... die um, nou, sowieso is het ook. We zijn er ook nog niet mee naar buiten, naar buiten gegaan. Dus, nou, nu uh, durf je niet meer. Uh, <laughs> <laughs> dus Je voor... bent te laat. Dus zullen in ieder geval goed moeten kijken hoe we, het, uh, hoe we het naar buiten gaan brengen. Um, nee, en ik denk ook overigens... Ik, dat, nou ja, er zit ook altijd wel bij NS een zekere... Nou, misschien moet ik wel zeggen een zekere bescheidenheid. Dat, dat, dat we niet zo zijn van het op de borst kloppen. Daar hou ik ook niet zo van. Um, maar het is gewoon... Uh, ja, wat uiteindelijk is toch het hoogste doel is dat, dat je klanten tevreden zijn... Ja. en dat die jou gewoon uh, een heel goed cijfer geven. Heeft de NS dan eigenlijk een imagoprobleem? Nou, kijk... Uh, ja, eigenlijk natuurlijk wel. Ja, <laughs> daar kan ik wel een heel ingewikkeld verhaal van maken. Maar uh, um, het is natuurlijk toch wel bijzonder dat je, dat je bij de top drie beste spoorwegbedrijver ter wereld hoort. Dat je internationaal befaamd bent om de dienstregelingen die je, die je maakt. Um, uh, en dat je toch nou ja, vaak zeg maar, op, het, uh, op het strafbankje zit. Maar dan heb je echt een probleem met communiceren. Dan is het niet alleen op de perrons uh, slecht... Uh, tijdens uh, moeilijke dagen zoals gisteren en vandaag. Maar als je zo goed bent, namelijk staat in de top drie ter wereld en eigenlijk hier in Nederland weet niemand het... dan moet jullie eens, uh, wat, wat jullie ja, beter leren communiceren. Ja, weet je wat, wat het ingewikkelde daar vaak wel van is? Merk ik. Um, is als je het zegt... Kijk, laat ik zo zeggen. Als 95% van de treinen op tijd rijdt... rijdt ook 5% het niet. Die 5%, daar zitten ook een heleboel reizigers in. Dus... Um, wat we vaak merken is, dus als wij zeggen van 95% op tijd... dan zeggen terecht. De klanten die net in die 5% zaten, die zeggen... ja, dag, kan mij wat schelen. En dat snap ik ook. Want zij hebben niet de dienstverlening gekregen die ze graag willen... en die ze ook van ons mogen verwachten. Ja, maar die 5 als je het goed doet, als je het goed communiceert... krijg je die 5 wel in hun hoofd geprent. Van ja, maar ik zit toch in een goede trein. Het is toch bij de top 3 ter wereld. Dus <lacht> volgende keer, morgen, gaat het beter. Dan zit ik weer in een goede trein. Ja, NS is natuurlijk ook uh, in Nederland... Het is, uh, de, waar heb je het over en dan niet altijd de positieve zin. Het is uh, het Nederlands elftal, uh, het weer en de NS, hè? Ik zeg ook wel eens: uh, Nederlands elftal heeft uh, 16 miljoen bondscoaches. wij ook. En uh, dat is ook, weet je, het is ook het leuke van de NS. Ja, het maar we waren wel tweede op het laatste WK. En oké, okay, we, we zijn geen wereldkampioen geworden, maar we stonden hier wel allemaal in Amsterdam het feest te vieren. Ja, dus we ja, waren wel ja, ja. trots op ze. Dus ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat imago van god dat er 6 miljoen, 16 miljoen bondscoaches zijn en dat ze niet goed is, zijn, is wel Nederland, weggespeeld. Maar ook bij het Nederlands elftal is het zo weer weg, hoor. Dus uh... <laughs> nee, maar um... is het is het moeilijk om uh, bij zo'n is het dan wel leuk om bij de NS te werken, omdat je dan toch ja bij een bedrijf zit met een negatief imago. Het is onwijs leuk om bij NS nest te werken. Want wat het mooie ervan is. Weet je, het, het betekent ook dat iedereen er zo'n mening over heeft. Het betekent ook dat je, uh, de, dat, je dus, dat je dus heel belangrijk bent voor Nederland. En dat is natuurlijk toch. Uh, ja, dat is natuurlijk toch heel bijzonder. Um, het he weet je, ik zeg ook wel eens. één tweet kan tot kamervragen leiden. Nou, bij welk bedrijf heb je dat? Uh, weet je, het heeft ook iets. Uh, het heeft ook iets moois. En uh, ja, weet je, het, het heeft echt betekenis wat je doet. En dat, dat, dat is wel waar ik mijn bed uit voor kom. En ik, ik heb best geaarzeld of ik deze baan zou willen, of ik voorzitter van de directie van NS Reizigers zou willen worden. Wel precies vanwege dit vraagstuk ook. Je weet dat je, nou ja, dat je, dat je boegbeeld wordt en dat je ook vaak zeg maar, uh, op je kop zult krijgen. Zeg maar. En tegelijkertijd, uiteindelijk dacht ik ja, weet je maar, het is, uh, is zo'n prachtige verantwoordelijkheid die we hebben. Die ik met 10.000 zulke, uh, ja, zeg maar, gepassioneerde collega's mag, uh, mag vervullen. Nou, ja, dat, dat ik toch ja gezegd heb. Maar. Wij kunnen als Nederlanders enorm trots zijn op uh, Smittak, die misschien binnenkort weer een, een, een cruiseschip recht gaat takelen... voor de Italiaanse kust. Wij kunnen trots zijn op onze baggeraars. We zijn waarschijnlijk... Nou, toen, toen KLM verkocht was aan Air France... ook onze nationale trots werd, werd verkocht. Zijn we wel trots genoeg op de NS? Nou, ik zou, ik, zou, ik zou wel willen. Ik zou het echt heel leuk vinden als het zou lukken dat, dat Nederland... Uh, wat meer zou houden van zijn spoor. Zich wat meer zou realiseren... wat voor een... Uh, afgezien van een aantal dagen <laughs> per jaar... maar gingen we het even niet meer over hebben... maar wat voor topprestatie daar... Uh, telkens wordt neergezet. Um, en ook dat, nee, dat, dat NS of het spoorsysteem... daar heb je het over NS en samen, daar ook gewoon wel... Uh, internationaal ook gerenommeerd zijn. Maar hoe ga je dat over het voetlicht krijgen... Dat is jouw taak. Door aan dit soort programma's mee te doen. <laughs> ja, maar dat kan niet alles zijn. Dat kan niet alles zijn. Nee, uiteindelijk... Uh, uiteindelijk geloof ik erin... dat als je goed presteert... en als je dat op een stabiel hoog niveau doet... en steeds beter... Uh, dat dat komt. Ja? Ja, ik geloof toch dat een bedrijf... Je ik... zei het wat twijfelend. Dus nou, weet, weet, ik... Ik zit, weet je, ik, ik, geloof, je zit heel, um, ik geloof dat. Um, uiteindelijk. Uh, als je de focus hebt op de klant. en van daaruit continu uh, bezig bent met dingen weer beter te doen. Um, dat het dan komt. Dat het, ja, weet je, dat dat veel belangrijker is dan. Nou ja, zeg maar, alles, alles eromheen. Het gaat uiteindelijk om, uiteindelijk om wat, je, wat je presteert voor je klanten en hoe je hun bedient. Daar uh, staat of valt het mee? Nou, het uur is bijna om. We hebben nog ongeveer 50 seconden. Wil ik toch even weten, kijk je dan uit naar de dag van morgen? Kijk je uit naar de dag van morgen? Um... Nou, het is natuurlijk best spannend omdat je een aangepaste dienstregeling rijdt. Dat uh, betekent dat, treinen, hè, dat klanten minder, uh, minder vaak kunnen reizen... en dat treinen waarschijnlijk ook, uh, ook wat voller zullen zijn. Uh, nou ja. Dus dat is geen topdag. Maar, uh, je hebt het in ieder geval heel duidelijk gecommuniceerd en gezegd nu. <lacht> toch? <lacht> <Ja>. <lacht> Om één uur s'nachts, ja. Nou, is toch heel goed. We hebben <lacht> heel veel luisteraars, heel veel tevreden klanten waarschijnlijk. Uh, nou ja, dan rest mij te zeggen dat ik jou heel veel uh, succes wens de komende tijd... En bedankt voor dit openhartig gesprek. Mevrouw Ingrid Thijssen, directievoorzitter van NS Reizen. Dank je wel. Alsjeblieft.